1 Uur. Wouter met het NS-journaal. Rusland veroorzaakt gevaarlijke situaties in het luchtverkeer, heeft minister Koenders gezegd op een NAVO-bijeenkomst in Den Haag. Dit jaar is er een groot aantal Russische gevechtsvliegtuigen onaangekondigd het Europese luchtruim binnengedrongen. Koenders vindt dat dit onverantwoorde gedrag moet stoppen. Volgens de minister moet het Westen krachtig reageren op de provocaties van de Russen, maar wel op een verantwoorde manier en zonder het te laten escaleren. Nederland heeft vijf F-16's neergezet in Polen om Russische vliegtuigen te kunnen onderscheppen. De vakbond van pluimveehouders vindt het goed dat een bedrijf met 8000 eenden in Barneveld preventief wordt geruimd. Er is geen vogelgriep geconstateerd, maar de boerderij is wel bezocht door een vrachtwagen die daarvoor een besmet bedrijf in Kamperveen had aangedaan. Volgens voorzitter Oplaat van de vakbond is na de grote uitbraak van vogelgriep in 2003 geconcludeerd dat preventief ruimen noodzakelijk is. Ook al is het risico op besmetting via een vrachtwagen volgens hem niet heel groot. Op Giro 555 is tot nu toe 3,8 miljoen euro binnengekomen voor de strijd tegen ebola, melden de samenwerkende hulporganisaties. Vandaag is de start van een nationale actieweek. In het Excelsior Stadion in Rotterdam spelen bekende Nederlanders... een voetbalwedstrijd tegen mensen uit Sierra Leone, die in Nederland wonen. De actieweek wordt vrijdag afgesloten met een belteam van bekende Nederlanders... dat de hele dag donaties voor de bestrijding van Ebola in ontvangst neemt. Schaatsen Marit Leenstra heeft bij de 1500 meter op de wereldbekerwedstrijden in Zuid-Korea... favoriet Irene Wüst verslagen. Leenstra won goud en wüst zilver.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 Als u dat zich nog kunt herinneren, dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste van de Nederlandse hitlijsten behaalde en meer platen verkocht dan vele rockartiesten. Dezelfdeers bestonden uit de zusjes Mieke en Selma Jansen. En u hoort dus nu gebroken harten. Ik aanrozen, zorgvuldig gekozen. Ik droom van een trouwring en een huis. En wil je me kussen? Zorg dan onder de.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 Het nummer Italië. Dat nummer, en uh, later ook in het Nederlands zong. Het meest bekende nummer, waar die bekend mee werd, was Fried met Mayonnaise. Uit 1974 op de muziek van uh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 Als oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg ja als je alsjeblieft. Want ik weet niet wat ik nog zou moeten zonder jou. Was het maandacht of romantiek? Of was het gitaarmuziek? Dat zei eens klap, zei ik al van jou. Maar waarom vergaat ze mij toen zo graag? met Ik lig op mijn kussen stil te dromen. En daarvoor hoort u de havenzangers met O. Heideroosje. De volgende artiest, genaamd Auguste Laat, geboren in Tilburg... Op 16 september 1882, en al overleden op 14 februari 1966... was een Nederlands zanger en humorist. En het toppunt van zijn populariteit bereikte hij in de jaren 20 en 30. Zijn bekendste hit uh, was uh, eens een zonnetje onder de mensen... en ik heb een huis met een tuintje gehuurd. En ook trouwens het Brahmans volkslied en het nummer... eens een zonnetje onder de mensen was een grote hit in 1936. En u hoort hem nu augustus later hier op CFM Zandvoort. Het leven dat is geen breken.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 Breng eens een zon.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 Ik zou wel eens willen weten...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 Die ze opnam bij het pionierlabel uh, Duravo. En nu hoorden ze juist: Ik zou wel eens willen weten. En daarvoor John en Mary met de taxichauffeur. En we gaan door met Saskia en Serge. Met zomer in Zeeland. Oh.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 Dat kan ik niet tegen. Die me niet. Die me niet. Ik zie niet. De kinderen niet. Ik zouden van De zomer op vakantie gaan naar Palma Ik weet nog goed dat ik op Schiphol in die grote met sta Er werd gezegd, u wordt gevisiteerd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 Iedere keer Die trakeerd, zie ik weer zie hoe je zacht een ander, een hoe je lacht, lacht, lacht als hij danst met jou. Hoe je lacht en ik weet, en ik weet dat is het grote ja, moment dat ik heb gekend toen je kussen wou. Maar ik denk al... Niet leven zonder jou, sla je armen zo mee. Omdat toch alleen van jou maar hou, ik voel me zo alleen. Iedere dans, Iedere dans is een kans, dat je vraag ze, wil je Iedere niet dag. graag altijd bij me zijn. Iedere dans, want je weet, want je weet, ik vergeet Iedere nooit de, de dag waarop je dag. zag in de maneschijn. Ding ding The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 Koffie, wat op de mens van op Je kan heel lang leven en blijft ook gezond Als je mijn oor op de kop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 Ik kan heel lang leven en blijf ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knap de mens daarvan hoort? hoor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 TV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 Ben heel Gevoemen, dacht onze vent ik krijg een paard dus geen Paré zij in. Op je zien is apokissie, speel maar verder, als maar verder. Honkie tonkie, pia op je zien is apokissie, want we gaan nog niet naar huis. Je hebt zo van die kroegen, waar muzikanten zwoegen, tot tots morgens vroeg, al is er niemand in de zaak. Dan heb je ook degene die snel de benen nemen. Waar niet naar wordt geluisterd, want dat heb je vaak. Maar in de dolle want dat kloekie op de hoek. Kun je doorgaan tot het einde voor een slokie per verzoek. Hoki toki, pia missie, op je sinaasappokissie, speel maar verder. Jantje, een aardig muzikantje Hij speelt de sterren naar beneden Voor een slokje drank Een hele nacht te Maar hij doet het met genoegen Honkie tonkie voor een jonkie Nee geen dank Maar in de olie olifant Dat hij op de hoek Kun je doorgaan tot het einde Voor een slokje per verzoek